Uiteindelijk nu, Mrs. Dickens. Goedemiddag. Nou, dat was dan dat. Enorme beurt van je, Ed. Proficiat, hoor. Waarom moet je nou weer zo sarcastisch doen? Nou ja, het detectiveverhaal schrijven en iets dat werkelijk gebeurd is uitpluizen. Helemaal hetzelfde is dat natuurlijk niet. Laten we dan maar hopen dat morgen bij Scotland Yard de zaak niet gecompliceerder wordt. Vijf minuten voor tien... ...liep ik die dinsdagmorgen het bekende gebouw... ...de Thames Bankman binnen... ...en liet me aandienen bij hoofdinspecteur Nutting. Er is moeilijk iets in te brengen tegen uw verklaring... ...dat u naar Cresby Village bent gereden... ...om daar het milieu waar een misdaad gepleegd is te bestuderen. Mr. Holloway heeft ook alleen maar gesproken... ...over het officieel vastleggen van mijn verklaring. Dat hij aan de juistheid van mijn verklaring zou kunnen twijfelen... Is geen ogenblik bij me opgekomen. Heel verstandig van u, Mr. Dickens. We hebben het proces voor voor u klaar liggen. Als u zo goed wilt zijn, leest u het dan even door. En als u dan hier wilt tekenen... <tie> hebt u aan deze formulering nog iets toe te voegen, Mr. Dickens? Nee. nee, nee, de redactie is juist. Prachtig, dank u. Ja, maar nou moet u niet boos zijn dat ik nog een momentje beslag op u leg. <lacht> Meester Holloway vertelde me... dat u al een theorie had geconstrueerd... over het motief van deze moord. Hij had het over chantage. Ik ben benieuwd te horen... hoe u tot deze theorie bent gekomen. Uh, ik, ik denk dat die chantage... het eerste was... wat met de binnenschoot. Dus zo gemakkelijk maken de heren... schrijven ze het zich. Nou ja, zo eenvoudig was het nou ook weer niet. Ik had zo'n idee dat... moordenaar en slachtoffer... Een afspraak hadden om elkaar op deze plaats te ontmoeten. Hoe zou de dode anders op zo'n afgelegen plek terecht zijn gekomen? Dat klinkt tenminste al heel anders. Maar apropos, ik geloof toch dat we een paar zinnetjes aan ons procesverbaal moeten toevoegen. Op zuiver formele gronden natuurlijk. Hoe bedoelt u dat? Uh, nou, bijvoorbeeld, wat betreft uw alibi in de nacht waarin de moord gepleegd is. Hoe, hoe bedoelt u? Ik. Uh... U denkt toch zeker niet... Ik denk helemaal niet, Mr. Dickens. Het gaat hier alleen om een routine kwestie. Een geste van collegialiteit tegenover mijn collega in Cresby Village. Waar was u die nacht van zaterdag op zondag? Thuis natuurlijk. U hebt een getuige die dat bewijzen kan, neem ik aan? Ja, ja. natuurlijk, mijn vrouw. Nou, het spijt me, maar u weet dat echtgenoten... als getuige niet zo veel hebben bij in te brengen. Ja... Maar de moeilijkheid is namelijk dat mijn collega in Cresby Village enorm veel waarde hecht aan uw persoon... en aan uw aanwezigheid bij die beruchte mijlpaal langs de weg naar Gravesend. Hij houdt zich namelijk aan de theorie dat de dader veelal terugkeert naar de plaats van het misdrijf. Als ik het niet gedacht had. Wat wil je zeggen? Ja, ik vraag me alleen maar af wat uw collega dan zal denken van... Uh... Ja? Waarvan? Hiervan. Een bril? Wat moet ik daarmee? Die heb ik gisteren vlak bij de plaats van de moord gevonden. Misschien is het een bewijsstuk. Natuurlijk was het beter geweest om hem meteen een Mr. Holloway te geven toen hij gisteren bij me was. Hoe kon ik zo stom zijn om dat te vergeten? Het was nog beter geweest als u die bril bij het politiebureau in Cresby Village had ingeleverd... in plaats van hem naar Londen mee te nemen. Natting? Ja, ik hoor het. Wat zeg je? Ja? Ja, ja, dank je. De identiteit van het slachtoffer is nu tenminste bekend. We hadden namelijk de vingerafdrukken van de dode Louter toeval doordat de man een jaar of wat geleden bij onderzoek vertrokken is geweest. Wie is het? Een zekere Ramsey. Alan Ramsey. Alan Ramsey? Kent u toevallig iemand die zo heet? Gewoon niet te geloven. Inspecteur, dat, dat is een kennis van me. Geboren 12 mei 1924 in Southampton. Beroep beursmakelaar. Klopt dat? Waarom zegt u niets, Mr. Dickens? Wat moet ik daar nou nog op zeggen? Tja, dan moet ik u toch vragen of u de verklaring die u afgelegd hebt... niet wilt wijzigen. Wijzigen? Ik? ik zou niet weten waarom. Nou, u zult het toch met mij eens zijn dat uw rol in deze een dubieuze is... Maar, inspecteur, ik, ik ben toch geen moordenaar? Waarom zou ik Alan Ramsey hebben vermoord? Het motief hebt u ons al geleverd. Chantage. Oh, kom nou...